Met wie spreken wij? Ik spreek met Roos. Dag Roos. Van harte welkom. Fijn dat je er bent. Wat kan Jackie voor je betekenen? Um, ja, Eigenlijk wil ik uh, uh, weten wat er in korte termijn voor mijn gezin moet. Ja oké. Okay. Ja, nou, ja, ik wens je een mooi consult. Yes. Ja. Oh, ik uh, zit uh, te kijken of ik uh, nu alleen in beeld ben. Ja. Uh, goedemiddag Roos. Hallo. Hi. Hi. Ik voel een hele lieve, warme vrouw en ik voel een, een, een ander stukje wat uh, niet happy loopt. Klopt dat? Ja. Weet je, je bent helemaal lief en gelukkig en gezellig en alles erop en draai. Maar er is een klein stukje en dat, dat blokt je. En dat heeft te maken... Uh, Jezus meid... Uh, heeft te maken met emotie, klopt dat? Ja. Ja, oké. Okay. Het is net of je wankelt. Oké, okay, je bent thuis, ja. even, ik zoom even in op jou, je bent thuis, voel jij je heilig en veilig, klopt dat? Thuis ja. Nee, niet, wow. je voelt je veilig ja. daar, of niet? Ik voel me oké, okay, ja. Oké, okay, dat is heel belangrijk, hè? Ja. Want het eerste stukje, waar je mee begint, dat is dat je je Prettig voelt, veilig voelt in je eigen huis. Oké, okay, waarom zeg ik dit? Omdat ik heb ook wel eens mensen aan de, aan de lijn heb en die voelen zich. Oké, okay, en dan, dat is een ander stuk. Maar dit voor jou is het eerste stukje wat heel belangrijk is. Uh, ik krijg een schrift te zien met schrijven. Heb jij dingen opgeschreven over de laatste 2,5 jaar, anderhalf jaar? Een, een goed plan als je... Een, een, he, he, pak een schriftje of een, een bloknoot... en ga eens schrijven... vanuit je eigen... Ik, ik noem het dan... Schrijf zonder te denken. Ja? Ja. Dat denken, dat doe je al genoeg. Nee, niet meer denken. Je pakt pen en papier en laat maar gaan. Laat het maar gaan wat je schrijft. Gooi het er maar uit. Zet het op papier. Als je uitgeschreven bent... zou het niet eens teruglezen. want je, Het zit in jou wat je eruit hebt gegooid... Ja, en uh, een ander medium, waar ik wel eens contact mee heb, die zegt altijd van steek het eraan aan de fik, want dan wordt het opgenomen in de wolken. Uh, dat hoeft niet, dat mag wel, je moet niks. Ik wil dat je jezelf bevrijdt. Uh, nu februari. Het is al vier maanden eigenlijk van binnen bij jou dat je denkt van en nu, klopt dat? Ja, dat is eigenlijk al langer dat ik zoiets heb van uh, en wedder, maar ik word steeds geblokt. Okay, de laatste vier maanden is dit sterker aanwezig omdat je elke keer dacht, komt wel goed. komt wel goed. Kom. Het komt ook goed. Op zee. Ja. Oké, okay, nou is februari, luister lieverd, waarom, hè, als je in je bed ligt en het stormt, zoals vorige week, uh, waarom hebben we nu mega wind en storm? Om alle oude dingen, wat opgelost mag worden, van oude energieën en niet prettige stukjes, mag allemaal mee in de wind naar boven. Oké, okay, uh je gedachten ook meegaan met de storm. Ik ga je een advies geven. Het gaat weer even flink waaien in Nederland. Dat komt weer. Nog deze maand. Ik adviseer aan jou doe een goede jas aan, een schoenen en ga naar buiten als het stormt. Ja, en laat dan eens even alles eraf waaien en eruit waaien en kom dan thuis ja, in je heilige veilige huis en pak dan eens dus die pen en papier en schrijf dan eens dus even alles van je af. Want er komt een nieuwe frisse wind. Februari ben je nog steeds, het loopt niet. Maart word je rustiger in je gedachten. April sta je klaar om uit te breken, ja? Want dan ben je het zat om zo te blijven zitten. En dan de drie maanden daarna komt er nieuwe energie. Ik ga je vertellen, het licht en het zonnetje komt jou weer tegemoet. Je kracht komt terug en wat er geweest is, is verleden en dat laat je achter je. Je gaat niet meer achterom kijken en je gaat in je eigen energie en je kracht staan. Want je bent altijd een heel lief en goed mens geweest. En het goede gaat jou helpen. Geloof jij hierin? Ja. Ja. Wat leed je? Zeg me nu waar je pijn zit. Waar zit je pijn? Waar zit je angst? Waar zit je angst? Ja. Meer bij de kinderen, denk ik. En uh, de... ja, nou ja, het, is het verleden, zeg maar. Oké. Okay. Het verleden, hoe het ook liep, is om te leren. Ja. ja? Kun je zien namelijk nou, of, of, of, uh, of dat goed gaat? Het gaat heel goed. Ik, uh, er ik, zijn wel papieren, maar die schrijf ik zelf niet. Het is allemaal... Het is zo veel werk. Ja, en... weet, weet je wat je valkuil is? Ja? Je weet niet eens waar je moet beginnen. Het is zoveel dat ja. je lang geslagen bent. Maar dat is ook een extra... Ja, ja en dan wil ik zeggen doe communicatie en praat het samen uit want zo werkt het niet hoe het nu loopt je bent totaal ja, maar... lam geslagen maar dat is juist het probleem het is niet iemand die, die open en oprecht is het is iemand die gewoon maar en dan ben ik heel streng alles doet. ja maar ik ben heel streng je hebt twee kinderen van hem, klopt dat ja twee was hij dat al niet toen je hem leerde kennen ben jij door al jouw liefde en jouw zorgzaamheid, heb je dat helemaal niet kunnen zien? Ja, ik was dat ik zelf niet in me zitten, dus ik heb dat nooit ja, ja. waargenomen. Mensen die aardig doen, wil niet altijd zeggen dat ze aardig zijn. Maar het bonuscadeautje is, je hebt twee prachtige kinderen gekregen. Eén ja. ding, en dat telt voor alle vaders en moeders in Nederland die nu kijken. Laat nooit een kind de dupe zijn. Ja, over ja. alle ellende en agressiviteit en... Weet je... Laat de kinderen niet de dupe zijn. Ja, de kinderen zijn de toekomst en laat de ouders gewoon normaal doen. Hoe ze ook tegenover elkaar staan en nood waar kinderen bij zijn. Ik zie het schrijven waar ik al oh het eerste mee startte. De papier, de pen, schrijven, dan is het van je af. Je bent totaal lam geslagen. Ja, en daarom wil ik als het stormt, ga in die storm lopen en je krijgt antwoorden van boven. Hoe erg het ook is wat hij jou aandoet, met zijn woorden en zijn dat gedrag. Wat hij de Wat zeg je? Wat hij de kinderen aandoet. Ja. Maar, dat ja. is het niet, Oké. Okay, de kinderen wonen bij jou? Ik ook. Ja. Oké. Okay, dat is een co-ouderschap? Nee. Hij je heel erg net. Nee. Maar kan je de boosheid naar je ex vergeten? En kan je gewoon... Ja, dat doen we wel. is ziek. Zeg het nog eens. Die man die Oké, okay. en weet je, ik heb daar ook geen zin in. Die man laat die man waar die is. Je hebt, ja. je hebt hem gekozen als de vader van je kinderen, dat is één. Ja? Het tweede is, hou op met die man. Je hebt je kinderen gedeeltelijk grotendeels bij je. Ja? Als mama altijd maar loopt te, te, te malen in de hoofd over alle ellende wat die ventje aandoet. Die, ja, Jackie, ik ja? kan het eigenlijk niet echt uh, lekker lopen nu, hoor. Oké, okay. van... oké. Okay. Ik kom ik er dichtbij. Zoiets... Oké, okay, dan nee, laten we er ik zitten. ik kom niet dichtbij. Ik heb zoiets van, um, het voelt niet goed. Dit gesprek voelt niet goed of die ex voelt niet goed? Uh, de wending die het gesprek nu neemt. Oké, okay. maar alle respect voor jou. Ik wil dat ja, je gewoon die lieve vrouw... Van, ja? Ik wil dat achter me laten. Ik wil verder. Goed zo. Zijn dingen waar je niet omheen kan. Aha. En ik je het is erg van, ver vergaan. Want je zegt dat de kinderen daar de dupe van zijn. Uh, ben je dan nog een hele blije moeder naar ze, omdat je gewoon niet geblokt bent? Even eerlijk. Natuurlijk zitten die dingen erbij. Oké, okay, het leven voor je kinderen. Maar als, als je het zonnetje. niet anders kunt, dan moet je met die middelen doen. Ja, ik, het is heftig. Ja. En je bent niet de enige. Het is heel heftig. Ja. En dan soms is het niet goed als een vader in de buurt is. Klopt. Nee, dan mag dat ik klopt. zeggen dat je hartstikke gelijk hebt. Daar ik een beetje op let. Oké. Okay. Ja, okay. Jackie probeert je verder te helpen door... Ja, dat snap jouw... ik, maar daarom zeg ik, ik, ik ook dat het moet stoppen, omdat ik het te algemeen vind worden. Okay. En ik heb zoiets, dit is gewoon niet algemeen. Nee, nee het, het is nooit het, het laatste wat ik tegen je wil zeggen, want je bent een lieve vrouw. Dat is het eerste wat ik zei, omdat jij zo lief bent vanuit je ziel en je hart, had je nooit verwacht, ik word er zelf emotioneel van, had je nooit verwacht dat dit jou had kunnen treffen. Mee eens? Ik heb het nooit gezien. Ik zag alleen maar. Nee, oké. Okay. Dat komt alleen omdat jij goed bent. Oké. Okay. En ik vind je dapper. En je bent een goede moeder. En strijd ervoor alleen maar met liefde. Want je kan het niet winnen met wapens. Oké? Okay. Nee, maar ik wil het niet met wapens winnen. Nee. Weet ik. Hou de liefde in je hart. We moeten het uh, helaas afronden nu. Ja. En, uh, ja. En uiteraard mensen je weer heel... Heb excuses excuus als ik er te dichtbij kom of iets zeg. Weet je? Het... Dat ik niet te dichtbij kom. Maar het is dat het niet goed voelt. Nou, oké. Okay. Nee, we, we gaan het hier nu bij laten en yeah. uh, heel veel sterkte gewenst. Jullie ook een fijne dag verder. Dankjewel. En dankjewel. Goed. Jij ja, ook voor Jackie. Dankjewel. Doei.